Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Amsterdam-West is op verschillende plekken... in de staatsliedenbuurt geschoten. Twee mensen zijn neergeschoten. Eén is overleden, de andere is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er waarschijnlijk meerdere schutters waren. Toen motoragenten ze achterna gingen, werden de agenten beschoten. Een getuige zegt dat een terreinwagen werd achtervolgd door een andere auto. Die reed tegen zijn voorligger aan. Na de botsing stapten de passagiers van de treinwagen uit... Zeker één van hen werd toen neergeschoten door de achtervolgers, zegt de getuige. De vrouw die donderdagnacht een man voor de metro in New York duwde... deed dat omdat ze moslims en hindoes haat. Dat heeft ze tegen de politie gezegd, vlak nadat ze was opgepakt. Het slachtoffer dat om het leven kwam, was een immigrant uit India. Zijn religieuze achtergrond is niet bekend. Het lijkt erop dat de vrouw en haar slachtoffer elkaar niet kenden. De man werd door de vrouw plotseling van het perron geduwd. Hij kwam onder de metro terecht, die rijdt tussen Manhattan en Queens. De vrouw vluchtte daarna. Ze werd opgepakt nadat de politie haar signalement had verspreid. Het is de tweede keer in de maand dat iemand voor de metro in New York is geduwd. De eerste keer was een paar weken geleden. Een dakloze duwde toen een man voor de metro bij Times Square. Ook dat slachtoffer overleefde het niet. Meer dan een miljoen mensen stappen naar verwachting over naar een andere zorgverzekeraar. Dat kan nog tot 1 januari. Volgens een deskundige kan een echtpaar 50 euro per maand besparen door kritischer naar de polis te kijken. Ook kan het eigen risico worden verhoogd tot 850 euro. Mensen die daarvoor kiezen krijgen korting op hun ziektekostenpremie. Het weer nog tot besluit vannacht regen en 6 graden, overdag onstuimig en een graad of 8. Op oudejaarsdag is het bewolkt met opnieuw af en toe regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN, De wereld. De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Een hele fijne avond bij ja, de wereld van Filemon. We gaan weer een paar hele mooie wereldreizen maken. We gaan weer interessante onderwerpen bestuderen, onderzoeken. We gaan het bijvoorbeeld hebben over oud en nieuw. Hoe wordt dat over de hele wereld gevierd? En hoe gaan die Nederlanders die daar in het buitenland zitten... hoe gaan die dat daar vieren? Want in sommige landen heb je misschien helemaal geen vuurwerk... of geen oliebollen, maar soms ga je dan naar de ambassade... of soms dan doe je het misschien op een hele andere manier. En we gaan het hebben over de hoogte- en dieptepunten van... Het jaar. Het is natuurlijk bijna afgelopen. En ja, ik, ben, ik ga op zoek naar persoonlijke hoogte- en dieptepunten. Maar ook hoogte- en dieptepunten uit de landen waar onze amateur-correspondenten zitten. We gaan het ook hebben over humor. Dat is het tweede uur. gaan we even lekker lachen. Uh, met buitenlandse humor. Tenminste, als dat grappig is. Humor uit Argentinië. Is dat wel zo leuk? Of Mexico? Of de Filipijnen. Wat voor grapjes maken ze daar? Uh, en we gaan het hebben over uh, ruzie maken en scheiden. Ja. Het is natuurlijk de kerstdagen, oud en nieuw. Dat zijn de momenten dat mensen uit elkaar gaan. Ook om mij heen. Ze vallen als bosjes, mensen. Relaties die houden het niet vol. Want ja, met de kerst, je hebt het natuurlijk heel erg druk in december. En dan met de kerst dan zit je in één keer ja, tegenover elkaar. En dan kijk je elkaar aan en denk je van... wat vond ik ook weer zo leuk aan jou. En ja, dat uh, ontaart dan al snel in een scheiding. Uh, we gaan in het eerste uur naar Spanje lekker dichtbij. Daar zit uh, altijd uh, de vrolijke Annika. Uh, we gaan naar Curaçao in de Caribbean en we gaan naar China, want ja, daar wil je natuurlijk wel weten wat ze daar met oud en nieuw doen. Je kan mailen naar het programma, wereld at bnn.nl, dat is het mailadres. Je kan ook twitteren, W. dat is mijn uh, account, at W. Uh, en uh, je kan ook naar de website, ga daarvoor naar bnn.nl en klik door naar radio en dan de wereld van Filemon. Zo heet dit programma. Even een kort rondje langs de velden, even kijken of de lijnen wel goed zijn. Uh, Annika Hamelink in Spanje, ben je daar? Hoi, ik ben er. Hoe is het? Ja, hartstikke goed met Wat jou ook. Ja, ook heel goed. Ja, ik moet zeggen, ik kom net uit Spanje. Oh echt? Ja. Waar ben je geweest? Uh, La Palma. Dat is een van de Canarische eilanden. Oh, lekker. Maar dat is een heel mooi eiland, hoor. Want mensen denken gelijk bij de Canarische eilanden aan massatoerisme en uh, hele grote hotels en nou, dan allemaal hebben ze het dikke wel een Duitsers. Ja, maar, maar La Palma is dat helemaal niet. Dat is nee. echt mooi, rustig natuur en Oh, Spanje is wel een relaxed land. Want ja, ik, ik kwam er weer achter dat het... Het is zo niet pretentieus. Helemaal niet. Het is, uh, je kan, het is heel goedkoop En ze vinden alles goed. En uh, ze <laughs> hebben weinig etiketten. En ik slofte dan... Sochtes slofte ik dan naar uh, het beach-tentje. Uh, het uh, het strandtentje. En dan ja. open ik een rekening. En dan ging ik gewoon de hele dag zitten. En dan uh, ik heb ik de hele dag. Ik heb eigenlijk alleen maar op een stoel gezeten. Volgens mij bij de vakantie. Met, met, met bier gedronken. En ja. uh, s'avonds ging ik rond 9 uur ik naar huis. Uh, ja. Met een taxi. En we, en of zo. Weet je wat al het leuke is, Filimon? Dat mensen altijd dit beeld hebben van Spanje. En dan denken ze: oh, genieten en bla bla bla. En dat is ook gewoon zo. <laughs> het is gewoon genieten. Maar dat beeld klopt. We werken natuurlijk ook gewoon. Maar het ja. punt is de combinatie. Maar weet je. Maar ik zat er wel aan te denken van hoe moeilijk is het... om bijvoorbeeld in, in Spanje te gaan studeren. Want ja, alles speelt zich daar buiten af. Hele familie zitten op straat te zuipen. En dan ja. moet jij als enige dan in dat kamertje aan de studie. Maar, maar dat, ik vroeg dat een vriend van mij, die is natuurkundige. En die zei ook, ja, in Spanje heb je ook helemaal geen natuurkundige instituten... Of eentje heb, je echt wel. eentje heb je er. Eentje heb je Eentje die er toe doet in Barcelona zit hij. Maar voor de rest in heel Spanje is dat, dat, dat niveau ook gewoon veel lager. Omdat mensen daar gewoon veel liever op straat zitten natuurlijk. Oh, hier raken we een gevoelig puntje. Nou, dat zei hij, hè? <lacht> nou ja, dat gaan we wel Ik nee, heb nee, we geef, geef de discussiën. telefoonnummer van die vriend maar even. Dan ga ik hem wel even bellen. Oh, hij is vrij gezellig. Hij is wel leuk. Ja, maar ik niet. Nee, maar de, de, de kerst komt eraan. En gaan, of, ja, nee, de nee, nee, kerst is de, natuurlijk de, de, geweest. Ja, ik, vrede, ik heb natuurlijk geen kerst en zo. Maar geef de telefoon er maar even maar door, want ik ben het daar niet mee eens. Het gaat ook hebben over scheiden en dat komt in deze tijd nogal veel voor. Dus. Ja, okay. Wat ga jij ja, doen met ja, oud en nieuw eigenlijk? Met oud en nieuw? Ja. Uh, rustig. Oh, rust, ja, wat is mijn, dat voor jou? Mijn, mijn schoonouders hebben me in de steek gelaten, dus het wordt heel rustig. Oh, dus... Ja, we moeten wel alles zelf doen en zo, hè? dus ja. Oké. Okay. We gaan het zo meteen verder hebben over auto in Spanje. Ik zie je zo. Tot zo. Leuk dat je weer zo vrolijk bent. En Egels, die op Curaçao, die is ook altijd vrolijk. Jazeker, natuurlijk. Heb je, heb je, doe jij een goede voornemens? Oh, jeetje. Oh, daar heb ik me niet over nagedacht. Ik heb eigenlijk nooit goede voornemens uh, genomen. Ik heb het één keer gedaan, um, een paar jaar geleden. En toen kwam ik aan het einde van het jaar erachter dat het eigenlijk zo verschrikkelijk mis was gegaan. Dat ja. ik me voorgenomen heb om dat nooit meer te doen. Maar het is echt bij iedereen. Als je half, half januari gaat vragen, dan zijn alle voor, goede voornemens alweer weer vergeten en verdwenen. Ja, ik heb een keer me voorgenomen om een jaar niet te drinken. Dat heb ik toen wel volgehouden. Dus dat kan wel. Maar ik heb toen wel gezegd een jaar. Dus dan kan je wel soort naar een einde kijken. En? Kutjaar gehad? Nou, ik vond er eigenlijk niks aan. Ik heb het wel volgehouden. Maar ik was vergeten. Ik, ik dacht natuurlijk van... ik bedoelde dat ik niet meer knetterlam s s'avonds diep in de nacht op feesten zou <laughs> gaan zuipen. Maar ik was vergeten dat je bij het eten natuurlijk ook gewoon een wijntje drinkt. En ja, dat hoort dan ook bij niet drinken. En nou, dat vond ik echt super stom. Ja, maar eten zonder wijn, dat is... Ja, dat is, ja dat, is, dat, is, dat is als brood zonder hagelslag, zeg ik altijd. Het staat er nergens op. Nee, ik uh, spreek je zo meteen over wat jij uh, gaat doen met oud en nieuw. En dan ja. denk ik wel met alcohol. Dat zeker, dit dat, jaar zeker. Dat horen we zo meteen. Tot zo. En een petit in China. Hoi, Tilleman. Oud en nieuw, daar verheug jij je natuurlijk wel heel erg op in China. Oh ja, is dat zo? Nou, wij hebben één Chinees om de hoek. En die, die, ik woon in zo'n <lacht> hele rustige, nette rivierenbuurt. En er gebeurt nooit iets. Maar als die Chinees met oud en nieuw gaat knallen, <lacht> dan, eh, dan staat de hele buurt op zijn kop. Ja, ja maar ja, is het nieuw is hier voor die Chinezen natuurlijk niet 31 december, hè? Nee, dat klopt. Wanneer is het ook weer? <laughs> um, ja, het is, het is geen uh, vaste datum dat ze met zo'n maandkalender werken. Mm. Maar in 2013 wordt het 4 februari. Oh, oké. Okay. Oh, ze werken ook nou, niet met een het... maand. Het oh, ja, oh, wordt heel ingewikkeld, natuurlijk. Ze hebben een ander, ja. ander getallensysteem dat ze gebruiken. Ja, ja nou, ze, ze, ze werken ook wel gewoon volgens onze kalender, hoor. Maar... Ja. Uh, hun eigen feestdagen worden daar via berekend. Dus het is nooit op een vaste dag zoals bijvoorbeeld 31 december is. Nee. Het is wel altijd in die periode, zo eind januari, begin februari. Maar... We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Goed. Blijf hangen. Luba hoi. Corbett in Brazilië. Hoi, Fiederman. Goedenavond. Ho hoi. Hm. Wat deed jij ook alweer hoi. in Brazilië? Ik uh, run twee hostels. En loopt het een beetje? Ja, dat loopt. Het loopt uh, vooral nu, uh, deze dagen, gaat het wel uh, goed. Want ik was in Spanje, uh, op La Palma, vertelde ik net. En ik moet zeggen, het was echt heel rustig. Het toerisme lag daar echt op zijn gat. Maar jij moest het meer hebben van, van Brazilianen zelf, hè? Die, die daar gaan zitten. Ja, inderdaad. Dat is wel deze maand een stuk rustiger... omdat de meeste mensen naar het strand gaan. En uh, de reizigers uh, zelfs de buitenlanders, gaan ook liever nu naar het strand. Mm -hmm. Maar met oud en nieuwe uh, mensen die op het platteland wonen, die gaan dan. Of naar het strand. En als daar geen plek meer is, gaan ze dan uh, naar São Paulo... om daar uh, oud-te-nieuw te vieren. Dus je bent hartstikke druk, maar je hebt nog wel tijd... om even naar de wereld van Filemon te bellen. V voor jou heb ik altijd tijd. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Ik spreek je zo. Is goed. Er rest mij ook nog te melden dat als er nieuws komt uit Amsterdam... daar zijn schoten uh, gelost in de staatsliedenbuurt... dan zullen wij dat ook melden. En we hebben ook muziek. Mijn grote held, Prince. Met een nummer dat past bij het einde van het jaar 1999. Die zingt over het jaar 1999. Ja, morgen is het zover. Dan zit het jaar erop. Dan uh, is 2012 aan zijn einde. Het was een veel bewogen jaar. Natuurlijk uh, Jorel van der Sloot. Die werd opgesloten in een uh, Peruaanse gevangenis. Maar ook uh, Barack Obama. Die werd voor de tweede keer president van Amerika. En we hadden natuurlijk Laura Dekker. Die als jongste zuider ooit weer aankwam in Nederland na een reis over of om de wereld. Hier alvast even een korte terugblik van 2012. Filemonds Zuip Service. Nou, dat is heel iets anders. Dat is Filemonds Zuip Dat was niet het fragment wat we eigenlijk zoeken. <laughs> oh, en daar viel glas kapot. Uh, nou, dan gaan we even gelijk... Uh, de gekken gelijk vertellen... Wat we, uh, wat we gingen laten luisteren. Ja, de audio staat klaar. Jongens, geen paniek. Het is het einde van het jaar. Het zit er bijna op. Daar komt hij. Wat kan er veel gebeuren in een jaar? Weet je nog, André Kuipers ging de ruimte in. Olympische sporters maakten ons trots en blij. Er was een uit de hand gelopen Facebookfeest in Haren. Er werden weer heel wat records verbroken. En politici hielden verkiezingspraatjes. Ja, 2012 was dat in een hele korte uh, korte terugblik. Ja, en uh, wat ik uh, uit ga zoeken. Het is natuurlijk bijna het eind van het jaar. Het nieuwe jaar staat uh, voor de deur. Uh, oud en nieuw, hoe wordt dat gevierd in het buitenland? Bestaan daar bijvoorbeeld oliebollen? Is er zoiets als een nieuwjaarsconferentie? Komen mensen bij elkaar of gaan ze juist de straat op? Wordt er vuurwerk afgestoken? Legaal of misschien illegaal? Uh, dat ga ik. Dit half uur voor je uitzoeken en ik begin met mijn zoektocht in Spanje. Daar zit Arnika Hamelink. Hi. Arnika, goeienacht. Ja, jij zei ik ga een heel rustig oud en nieuw uh, vieren, maar mij was nog niet helemaal duidelijk waarom dat is. Oh, nou ja, dat is heel simpel. We komen hier met oud en nieuw inderdaad bij elkaar met de familie, maar mijn schoonouders hebben ons in de steek gelaten. Die mijn zouden schoon... komen, maar die komen niet. Ja, nou, mijn grootzus die woont in Malaga en dat is hier uh, 2,5 uur vandaan. Oh, ook hoek, mooi. Zeg maar. Ja, ja. Ja, en uh, die zijn daar naartoe gegaan met de, met de kleinkinderen om het daar te vieren. Dus nou, we zitten hier in ons uppie met z'n tweetjes en met mijn schoonzus en broer erbij. En we gaan gewoon met z'n vieren. Gaan maar, gewoon, maar je hebt toch wel meer mensen vieren. dan alleen je, je schoonouders? Ja, nou, we vieren het altijd bij hen eigenlijk. Ah. En dan komen we met de hele familie samen. Dat is de traditie Tradition. Ja, een beetje wel. En, uh, en als dat dan wegvalt, ja, dan moet je wat anders verzinnen. Ja, maar is, zijn er geen feesten of zo in de stad waar je naartoe kan? Ja, ook wel, maar van later. Oké. Oh, oké. Okay. Ja. Wat, wat doen Spanjaarden over het algemeen? Nou, het lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het... Af en toe denk ik wel eens dat ik altijd hetzelfde zeg. Maar dat het altijd heel erg op <gacht> Nederland lijkt. Ja, het grappige, ja, Want wij bedden ook vaak met iemand uit uh, Engeland. En dat, daar is het juist altijd verrassend anders. Nog, ja, daar is het nog heel anders. Ja, precies. Maar oliebollen bijvoorbeeld? Nou, oliebollen hebben ze hier niet, maar die oh. maak ik ze gewoon zelf. Dus die hebben wij altijd. Maar hebben zij vaste hapjes met oud en nieuw die ze altijd eten dan? Nou, ze hebben één ding dat ze altijd eten. Dat zijn druiven. Oké, okay, en dat is echt met oud en nieuw of, <lacht> of überhaupt altijd? Ja, maar dat zit nog een verhaal achter eigenlijk. Want oh. die druiven, die, uh, kijk, voordat de klok twaalf uur slaat, heb je mm -hmm. zeg maar, of tenminste als de klok twaalf uur slaat, dan heb je twaalf slagen. Ja. En dat is dan oud en nieuw, dan ga je zeg maar het nieuwe jaar in. Dus dan heb je hier ook zo'n uh, tv-programma, dat dat, dat dat oud en nieuw begint en zo. Of tenminste dat het nieuwe jaar ingaat. Dat hebben we in Nederland ook allemaal, van die typische programma's. Dan gaan ze eerst uh, met uh, cabaretiers en met, met grappige dingen. Met oh, dat hebben ze ook. Ja, dat is allemaal precies hetzelfde. Maar dan, het verschil komt, als dan 12 uur zeg maar uh, aanbreekt... Mm -hmm. Um, dan uh, sta je met je druifjes klaar en dan ga je bij elke klokslag, en dat zijn er dus twaalf, steek je één druif in je mond. Oh, oké. Okay. Ja, dan, maar dan moet je je ook een, heel even voorstellen, Filimon. Ja, ja, ik zit, me, ik zit elke me net klokslag te denken, het dat, dat, dat, in je dat mond. Gaat, gaat heel snel, ja. ja. Ja, dat gaat heel snel. Dus, moeten... dus dat doe ik dan meestal van tevoren, dan pel ik die velletjes ervan af en haal ik de, de, de zaadjes, de pitjes, die haal ik eruit. En dan gaat het een stuk beter. Ja, want dat is natuurlijk het vervelendste, die pitten, want dan krijg je dat droge, drogende gevoel in je mond. <laughs> dan moet je voorstellen dat je dus twaalf druiven in je mond hebt en dan is het gelukkig nieuwjaar en dan moet je allemaal zoenen gaan geven. Maar je moet gewoon hele kleine, kleine wijndruifjes nemen. Nee dat zijn geen kleine wijndruifjes, uh, dat zijn gewoon hele gewone druiven. Maar dat doet echt iedereen daar? Ja dat doet ook iedereen. Want als je, op een feest, Want als je op dat niet doet, dan of op straat of zo zit iedereen. Mala suerte, dus dat is het ongeluk. Oh, maar maar dat, dat doet echt iedereen ook? Echt iedereen. Niet alleen de ouderen die uh, heel erg vasthouden aan tradities, maar dat... Uh... Nee, dat doet niet iedereen. Als vuurwerk. En vuurwerk, hebben ze dat? Nee, dat hebben ze niet. Ah, dat is wel jammer ik altijd, Ik vond het zo he? teleurstellend toen ik hier voor de eerste keer oud en nieuw kwam vieren. Ja. Geen vuurwerk. Ja, er is wel wat, maar het stelt echt niks voor. Want je kan er, er gewoon wel gewoon altijd kopen zeg in de supermarkt. Maar. We hier in de vierde of vijfde stad van Spanje. Maar je kan het wel altijd kopen daar, vuurwerk? Dat kan wel altijd, maar dat doet gewoon meer. Niet... Weet je waar je nog meer vuurwerk ziet? Bij bruiloften. Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook het wel. niet zo heel veel, maar dan nog meer dan met oud en nieuw. Maar ga jij dan wel vuurwerk afsteken daar in je eentje? Nee. Dat is wel leuk. Ja, dat is wel leuk, maar het is te veel geld. Bovendien, zoals ik al eens eerder heb verteld, we wonen hier allemaal in Piso's. Dat dus zijn allemaal van die flat appartementen. Mm. Dus moet je eerst helemaal naar beneden... We moeten al dat vuurwerk weer voor Dan moet je daar af gaan steken. Dan het moet je is, weer naar boven. Dat is dit. wel heel leuk, want als ik vuurwerk af ga steken. dan staat de, de straat meestal al zo blank, uh, blauw. dat je gewoon helemaal niet uh, je eigen vuurwerk uh, ziet. Dan koop je een pakket voor 60, 70 euro. Ja. en je ziet er helemaal niks van. Want het is gewoon ja, even ligt, wat als jij er wel, het gaat doen, Het ligt dan... er wel aan waar je woont, natuurlijk. Dat sowieso. Ja, Amsterdam, maar, ja. ja. Hier gaat gewoon niemand de straat op om 12 uur. Ja, maar dat is juist heel mooi, om dan wel. Uh, vuur, ik zou het wel doen. Ik vind het gewoon zo tegenovergesteld. Dat die Spanjaarden leven altijd op straat. Ja. Altijd. Ze zijn altijd op straat te vinden. Mm -hmm. Nederlanders, nou, bijna nooit. Nee. En dat je dan met oud en nieuw ziet dat alle Nederlanders de straat op gaan. En Spanjaarden dus juist binnen blijven, vind ik heel grappig. Dat is heel leuk, want je, je spreekt dan altijd mensen uit de buurt. Die heb je echt heel vaak ja. gezien, maar nog nooit gesproken. Klopt. Er worden altijd wel nieuwe, nieuwe vriendschappen gesleept. Er gaat een Chinese mat af en dan ga je toch even kletsen. Ja, nee, dat is altijd gezegd. Ja. Hey, zo meteen gaan we het hebben over? Over? Hoogte en dieptepunten. Heel goed. Hey. Kijk, kijk, even, kijk even of je scherp bent. <laughs> Spreek je zo. Tot zo. Oké, okay, hoi. Egelsje brandy op uh, Curaçao. Uh, ja. Oliebollen. Heb je dat op Curaçao? Ja, heel veel. Ja, echt, echt wel een gemeengoed al hier. Want uh, Curaçao is natuurlijk... Uh, van Nederland, ik, kan je dat nou officieel nog zeggen? Nou, onder de kroon van Nederland. Ja. Maar um, is het Oud- en Nieuwfeest ook zo als in Nederland? Nou ja, een aantal aspecten lijkt er wel heel erg op. We hebben gewoon vuurwerk in tegenstelling tot Spanje hoor ik net. Mm -hmm. uh, 12 uur wordt hier volgens mij net zoveel afgestoken als in heel Nederland. Want het werk wat de lucht in gaat is ongelooflijk aan je aan, aan vuurwerk s'nachts. Uh, oliebollen is er, champagne is er. Ja, het meeste ingrediënten zijn er wel. En ben je dan ook op het strand? Uh, kan. Kan. Feest op het strand, daar kan je bij zijn. Maar veel kijk, uh, Het Lusana's vieren het gewoon thuis. Gewoon okay. echt, echt thuis. Je hebt best wel veel feesten die allemaal om, om, om één uur beginnen. Dus het is gewoon thuis bij je familie zijn. Ja, daar ja. zie je, je auto-nieuw. Dan ga je ook straat op vuurwerk afsteken. En daarna is het nog tijd om, uh, om te feesten. Ja, een beetje. In Amsterdam is dat eigenlijk ook zo. De, feest, de meeste feesten beginnen volgens mij ook rond een uur of één, uh, half één. Maar dat, dat is als je het haalt. Want er is namelijk nou nog een ander mooi fenomeen: de pagara's. En Pagara's uh, zijn uh, van, die, van die lange slierten met, met, met rotjes eraan. Um, en dan heb je het over uh, miljoen, anderhalf, twee miljoen klappers, tien miljoen klappers. So. En wat bedrijven dus doen is, uh, de, de 31ste gaan ze om twaalf uur dicht en dan steken ze na 12 uur een Pagara aan. Nou, dat, en dat is dan een miljoen klapper of een vijf miljoen klapper. Maar wat je gekregen hebt in de loop der jaren, dat dus uh, straten met bedrijven dat samen doen. En dan zeggen nou weet je wat, we doen wel met z'n allen. En dan hebben we in één keer een 10 miljoen klapper extra gezellig. Ja. Um, en dat is werkelijk... Je hebt pagaras, die duren ongelogen een half uur. Ja. <laughs> en dan... Maar wat daarbij is gekomen is dat dus, um, want dat gaat natuurlijk gepaard met een, een borreltje en een gezelligheidje en, en je hebt dus nu straten waar dus vanaf 12 uur uh, 15 barren buiten staan, waar honderden mensen heen komen, uitgenodigden en, enzovoort, die staan daar tot 3, tot 4 uur hè, gezellig te drinken en oliebollen te eten en champagne te drinken en andere drankjes te drinken. Dan gaat de parade af. Van een half uur en daarna gaat iedereen verder drinken. En dan kom je een uurtje op 6 zes, en Ben je zo dronken en zo moe dat je in slaap valt. dat pas op 1 januari weer wakker wordt. Maar het is wel geweldig dat je vuurwerk hebt daar. Want ik heb ja, wel. Eens, als je oud en nieuw gaat vieren zonder vuurwerk. dat, is, dat voelt toch echt. Ja, als wijn zonder alcohol. Lijkt me, <lacht> Lijkt me ook heel raar. <lacht> en als zo'n ding afgaat, dat gaat ook. Die, die kruidgeur en zo. Ik vind dat altijd zo ontzettend lekker ruiken. Ja, het hoort. We mogen hier trouwens ook vanaf uh, 27 december kopen um, en ook afsteken. Dus het is helemaal niet dat je per se. Het, uh, om, het gebeurt wel het meest natuurlijk om 12 uur s'nachts. Mm -hmm. Maar je hoort het misschien wel op de achtergrond. Maar het is heel normaal dat je nu gewoon even wat vuurwerk koopt en afsteekt. Wat ga je zelf doen met Houten Nieuw? Uh, ik ga eerst lekker thuis uh, blijven, rustig aan. En dan uh, s'nachts nog maar een feest. Oh ja, en welk feest is dat? Um, nou, ik moet nog kiezen. Er is een heel mooi feest in het World Trade Center, maar dat is vreselijk duur. Dat is wel nog heel chic. Um, of er is een, ja, een ander feest wat, wat meer betaalbaarder is. En uh, waarschijnlijk kom ik gewoon daar terecht. En daar moet je naartoe gaan. Dat, dat, ik ga je nu zeggen: dat feest ja. wat in het World Trade Center wat heel chic is. dat is ja. iets heel opgeblazen. Dus dat is nooit gezellig. <laughs> Uiteindelijk, als je gewoon naar een klein barretje gaat, een bar dancing of zo. heb je het altijd het leukst. Er staan wel uh, Nederlandse dj's, uh, Ray Maxiano en, uh, en dingen staan in WTC. Ja, maar uiteindelijk, ja, uiteindelijk gaat het echt om de gezelligheid, toch? Nee eens. Ja, moet je, doen, moet je doen. Ga dan naar het andere feest. Ik ga je nog spreken over hoogte- en uh, dieptepunten. Ja. Tot zo. Ja. En een petit in Shanghai. Heb, heb jij eigenlijk Hallo. goede voornemens voor 2013? Nee. Oh. Is dat erg? Ik hoorde hier nee. dan net aan iemand vragen en toen dacht ik, oh jeetje... Nog niet over nagedacht. Ik heb ik het ook nog nooit dag, ge of? gedaan hoor. Nee, het is ook niet echt. ik nee. oh, vind het echt onzin. Want ja, je, je kan op elk moment van het jaar kan je goede voornemens hebben. Ja, daar ja, dat ben ik ook wel van. En als het ja. toch uh, in de zomer lekker weer is, dan vind ik het ook altijd veel makkelijker om ze in te lossen. <lacht> en meestal als je ze hebt in, in januari, dan ben je in de eerste week wel weer vergeten. Ja, en het zijn ook al van die standaard dingen. Stop met roken, afvallen, sporten. Ja. ja. Maar ja het, is, ja, het is natuurlijk ook wel logisch dat het standaard dingen zijn. Want dat zijn natuurlijk dingen waar veel mensen mee zitten. Het is dus ook heel raar als je iets heel het origineels waard. gaat zoeken. Ja, dat is ook heel raar. Nee, ik maar vaker nee, de ik dakgoten het controleren op, uh, op vogelnesten, bijvoorbeeld. Zullen we, zullen we een lijstje maken met de meest originele uh, goede voornemens? Ik ja, dat is, wel ja. Leuk, dat is wel leuk. Ik ga erover nadenken. Ja. Wat ga jij uh, doen met oud en nieuw? Uh, niet zoveel, denk ik. Oh. Ik heb er nog niet zo. Nee. Ik. Um, ik, ik, ik weet niet, ik, ik vind het een beetje, ik vind het sowieso een heel opgeklopte situatie. Ja, heel veel mensen hebben heel uit. veel moeite voor, hè? Uh, uh, heel veel moeite ja. mee met ja, Houten en dan, Nieuw. Ja, en, ja, daarom. En in Shanghai is het ook nog eens zo. Je kan hier iedere dag van het jaar 24 uur per dag op stappen als je zou willen. Dus, oh ja, dan mogen we het zeven uur op blijven. We <laughs> mogen het zeven uur naar, naar, de, naar een kroeg of naar een club. Ja. Heerlijk. Wat is de mis mee? Weer, jezus, wat weer je. <laughs> nee, daarom. Hey, ik spreek zo meteen met je verder. Eerst even wat feitjes over oud en nieuw uit de rest van de wereld. Ja. De wereld van Philemon. Sydney is de grootste stad ter wereld waar de jaarwisseling begint en het vieren ze dan ook uitgebreid met duizenden kilo's aan vuurwerk. In Brazilië wordt oud en nieuw vooral op het strand gevierd. Ruim 2 miljoen mensen komen dan in het wit gekleed naar Copacabana Beach... en vanaf het strand wordt dan het nieuwe jaar ingeluid. Elk jaar komen er ongeveer 500.000 mensen naar Times Square in New York... om het jaar spectaculair af te sluiten. Dit jaar komen onder andere veel artiesten optreden... om het publiek op te warmen voor het nieuwe jaar begint. En exact om middernacht valt de bekende New Year's Eve bal naar beneden als een start zijn voor de enorme vuurwerkshow. De wereld van Philemon. Nou, is toch altijd interessant om weer even te horen, toch Ellen? Absoluut. Die feitjes. De, veel ja. mensen hebben dat, hè? Die hebben, volgens mij is dat ook echt iets Nederlanders. Nederlanders hebben altijd een angst voor hun eigen verjaardag... en voor oud en nieuw. Ik hoor dat zo vaak om me heen. Oh, echt? Want ik ben echt een... een... Een verjaardag vierde, dat, dat moet. Dat, ik ben een klein kind op een verjaardag. Ik ben ook al weken zenuwachtig. Dat doe je Uit, wel, hè? Nee, ja, dat ja. Oh ja heb je dan oh ja. dramatische oud-en-nieuw-ervaringen? Nee. vrienden van mij die zullen dit kunnen beamen. Uh, dus ik ga me niet liegen. Ja, nee, ik word, ik word heel, heel melancholisch op die avond. En dan sta ik daar en denk van: ja, nou, hey, oh, gasten. Alweer een jaar voorbij, alweer ouder, alweer meer rimpels oh, in mijn hoofd. Oh, oh ja, alweer die voornemens niet gehaald. Hoe oud ja. ben je eigenlijk? Uh, 29, ja. Oh ja, dat is ook ja, zo'n leeftijd, hè? De dertigerscrisis ja, dat, krijg je dan. Of hoe heet het tegenwoordig, ja, dat dertigersdilemma? Ja, ik heb... Nee, dat, dat oude woorden is het nog helemaal niet. Ik weet niet, ik kan niet, goed, ik kan niet goed beschrijven wat er aan de hand is. Maar, maar je hebt wel dan zoiets van meest... altijd... Het is wel altijd een punt dat je na gaat denken over je leven. En ik denk dat dat heel veel ja. mensen ook gewoon kut vinden. Want dan heb je, ga je naar op een vogelperspectief kijken... en denk je, waar sta ik en waar wil ik nog naartoe? En het gaat zo snel allemaal. En ik ben al dertig en... Voor dat, ja, het ja, weet is het voorbij. Ja, en weet je dat wel. Dus ik, en, en hij heeft ook echt een hartstikke leuk leven. En, en, en, en wat er niet goed gaat, dat, dat, daar zorg ik wel voor. dat het wel goed gaat, dat dan is het, mm -hmm. het probleem niet. Maar gooi er drie wijnen in en ik vind het ziet allemaal niet meer zitten. Uh, ja, ah, nee, Wat ga <laughs> je dan wel doen met de autodeel? Wat ga je wel doen dan? Nou, dat is het. Ik heb dat uh, sinds een paar jaar doen we dat... Um, of nou ja, ik ga op vanavond... Ik ga heel uit op stap en dan ga ik gewoon morgen een kater hebben. En dan om 12 uur uh, nou, ga ik naar bed. En oh, dan ga ik op 1 januari brunchen met vrienden. En vanavond en ga je helemaal los. Wat ga je doen dan? Nee, niet helemaal los. Gewoon oh. lekker wat drinken. En dat wordt omdat, het, omdat het juist 30 december een avond is en Ik denk, nou het zal wel. Ja, ja, ja. Nee, dat was een veel gezellige avond. Dan. Ja, want ik ga dus heel vaak op uh, 1 januari dan s'avonds uit. Dat is ook altijd heel leuk. Dat is wel een hele ja, goede sfeer. Ja, is het allemaal een beetje geweest? En dan zijn er alleen nog ja. maar een beetje van die lamlendige mensen in de kroeg. En dan moet je altijd ja. ontzettend lachen en heb je heel veel lol. Ja. Juist, ja, jullie vind ik dus ook. Dus, uh, maar, de, maar met het oud en nieuw zelf zit je dan uh, moet dus heel en alleen thuis? Nee, dat zal wel meevallen uh. hoor. Maar, uh, en al zou dat zo zijn, ik heb dat wel gehad. En ik vond het echt, echt niet erg. Dan ga ik lekker naar de winkel en dan haal ik... Uh, ik weet niet van kaas, ik toch in China. Dus het is een bijzondere gelegenheid, dus kaas. Ach, meid, wat erg heerlijk. En um, ja. Hey, je, bent erg, wel, hè? je bent wel een beetje zijdoos. Ja, ja ik, ik hoor mezelf het ook zeggen. Ik denk dat er veel boys beter verhaal voor moeten bereiden. Wat erg. de auto -nieuwe nee. moet je juist lekker knallen, natuurlijk. Ja, maar dat is nu het trus, nog kan. Dat, kan. dat kan sowieso hier altijd wel. Ja, ja, ja. Nee, ik begrijp het. Ik begrijp het gevoel. Ellen, eh... Uh, ik spreek je zo meteen nog over hoogte- en dieptepunten. Misschien is één zo'n dieptepunt dan wel een oud- en nieuw feest, Maar uh, ik hoor je daar graag over, zo meteen. Uit okay, China. En een petit. Luba Corbet in Brazilië. Ja, Brazilië is natuurlijk het land van het feest. Dus jij gaat helemaal los als het oud- en nieuw is. Ja, ik ga met oud- en nieuw zeker wel los, ja. Wat ga je doen? <laughs> Deze keer wel. Eén keer per jaar ga ik los. <laughs> nee, um, je gaat keer per jaar gaan, los. Met alle hostelgasten uh, gaan we naar Avenida Paulista... Mm -hmm. Dat is zeg maar het centrale punt in São Paulo waar, waar, ja, waar ik woon. En uh, daar staat een enorm podium en daar zijn artiesten en daar wordt om twaalf uur zeg maar, uh, het vuurwerk uh, vandaan uh, gekrald. En dat is dus een enorme ja, avenue en dat staat vol met mensen en uh, dat gaat uh, helemaal los. En een echt mooi vuurwerk is dat. Ja, echt mooi vuurwerk. En dat is echt ook door de organisatie, door de, ja, door de stad zelf uh, geregeld. Dus dat, uh, dat uh, is in orde. Daar wordt wel wat geld aan uh, uitgegeven. En muziek en dans en zo? Ja, gewoon wel live optreden. Dus gewoon van uh, wat bekende artiesten. Niet de allergrootste namen. Ik kan het nu niet noemen wie er eigenlijk precies komen. Oh, maar ja, het wordt wel jeugd. gewoon echt een feest. En wel alleen Braziliaans artiesten. Er komt niet een een of andere DJ uit uh, Nederland ingevlogen. Dat dan net niet. En wat drink je? Champagne. Oh, ook gewoon champagne. champagne. En, en, en mensen die het heel goedkoop hebben, die, die kopen dan uh, ja, heel goedkoop. cider natuurlijk, en, en bier, en ja, alles gewoon eigenlijk. Maar champagne is wel gewoon uh, standaard. Hé, hey, en dan sta je dan op een plein, sta je met heel veel mensen te vieren. Maar uh, er zijn natuurlijk ook mensen die het op andere manieren vieren. Wat is een beetje de traditionele Braziliaanse manier om oud en nieuw te vieren? Nou, uh, dat werd volgens mij ook net een stukje gezegd. Uh, alle mensen die aan de... Ja, uh, die, die het geluk hebben om zeg maar uh, aan het oceaan, aan de zee te leven, te wonen. Die, uh, die, ze zijn dus allemaal inderdaad in het wit gekleed en die mm. uh, gaan allemaal maken een nieuwjaarsduik na twaalf uur. En dan is de traditie om uh, over uh, zeven uh, golven te springen of uh, te duiken. En uh, elke duiken mag je een wens doen en na die zeven duiken zouden al je wensen in vervulling uh, gaan. Oh, nou, maar goed, in Van vrouw heb je geen zee. Er zijn heel veel wensen. Ja, ja. Je moet je ook niet te zo drinken, inderdaad, anders uh, raak je de tel kwijt en dat soort dingen. Heb je wel eens? gedaan? Uh, ja. Wat een nee, wens, ik heb hartstikke... helaas niet... Een... Oh. oh, hallo? Hallo, hier is Filemon uit Hilversum. Geen paniek. Hi. <laughs> nee, je viel even weg, zeg maar. Eh... Um... Nou ja, ik heb zelf, ik, volgens mij vroeg je of ik dat gedaan ja. heb, maar dat is dus in Rio, in Rio in Janeiro, dus en in Sao Paulo is, uh, is geen uh, zee helaas, of geen meer, of geen mooie schone rivier. Dus hier zegt men, ik heb het in ieder geval niet zien gebeuren, maar dan moet je in plaats van dus in het water springen, moet je op je rechterbeen gaan staan en een uh, rondje springen om twaalf uur. Maar dat, dat gebeurt eigenlijk niet, maar oh. dat moet wel. En dan, en dan doe je ook een wens, of ook zeven? Dan, dan doe je ook een wens en uh, dat is ook uh, voor goed geluk. Wat is je grootste wens? Mijn grootste wens? Ja. Nou, nou ja, waar ik een beetje achter ben gekomen is ook eigenlijk wel het belangrijkste, zeg maar, om alles, al die andere dingen die mensen zo graag willen, dat, dat ja, gezondheid wel het belangrijkste is. Want vanuit daar begint alles een beetje. Dus ik wil graag gezond blijven. Uh, ik wens altijd seks en geld. Ja, maar dan moet er ook een beetje gezond voor zijn, hè? Oh ja, ja dat is waar, ja. ja. dat is waar, ja. Dat is slimme. Als je ja. niet gezond bent, dan krijg je niet omhoog ofzo, of zo... dan kan je geen geld verdienen. En zelfs zelf als je veel geld hebt en je bent dodelijk ziek... en dan kan je weer die dan kan je wel alle medicijnen betalen en dan ga je alsnog dood. Dus ja, ja nee, maar je het maar gezondheid. Grapje. Daar begint het. Gezondheid, hè? Ja, dat daar draait het allemaal om. Goed, we spreken je zo meteen over hoogte- en dieptepunten. Van Brazilië, ja, maar goed. ook van jezelf. Tot zo. Tot zo. En dan gaan we naar een uh, beetje R&B... Family Affair. Onvervalste RB van Mary J. Blige. Family Affair. Radio 1. PNN. De wereld van Philemon. Ja, 2012, het zit er bijna op. Ik zei het al. Het was een uh, jaar waarin veel gebeurde. Prins Friso die raakte bijvoorbeeld in, uh, in coma. Dat was wel echt een van de dieptepunten van het jaar. Uh, de Wietpas, die werd ingevoerd. En die is er nu alweer bijna uit. Het EK-voetbal in Oekraïne was ook niet echt een hoogtepunt. Eigenlijk echt een dieptepunt ook. Maar er was ook. Wel positief nieuws. Uh, bijvoorbeeld Steven Groothuis, die won uh, goud op het WK in de sprint. Dat was al in januari van het jaar. En uh, de drie FM-dj's die haalden ruim 12 miljoen euro op voor het goede doel. Dat is ook wel een hoogtepunt, kan je zeggen. Het was natuurlijk in het glazen huis. En uh, toen ze eruit kwamen, toen klonk dat zo. Ja, een hoop centjes. Dat was voor veel mensen misschien een hoogtepunt van 2012 in Nederland. Maar wat zijn hoogte- en dieptepunten in het buitenland? En wat zijn de hoogte- en dieptepunten van onze uh, correspondenten persoonlijk? Dat ga ik dit half uur uitzoeken. Je kan mailen naar het programma, de wereld.bnn.nl is dat. De wereld.bnn.nl. Of je kan ook twitteren at Filemon W, dat is het Twitter-account, en natuurlijk naar onze website bnn.nl en dan doorklikken naar radio... en vervolgens naar De Wereld van Filemon. Dat is de naam van dit programma, waarin we zaken onderzoeken in het buitenland. En dit gaat over hoogte- en dieptepunten. Annika Hamelink in Spanje. Hallo. Goeiedag nog een keer. Nog een keer. Je persoonlijke hoogtepunt van het jaar? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Mijn persoonlijke uh, hoogtepunten. We beginnen met de hoogtepunten? Nou ja, dat, dat wilde, je wilde je ik graag je voorstellen. Die niet het einde bewaren. <laughs> nee, ja, oh, je bedoelt, ja, wel, ja, heb je wel gelijk in dat we majeur eindigen. Dat we, ja, ja, dat is dat toch... Niet kunnen... in de mineur. Oké, okay, doe eerst maar je, je, je dieptepunt dan. Dieptepunt. Crisis in Spanje. Maar, maar wat is nou echt jouw persoonlijke dieptepunt? Mijn persoonlijke dieptepunt? Ja. Crisis in Spanje. Dat is uh, voor jou ook echt persoonlijk een. Persoonlijk, dieptepunt. Uh, daar heb je daar iets mee te echt maken? a toppen zoals ze hier zeggen. Ja, want je hebt een bedrijf. Wat deed je ook weer precies? Ja, ik heb een, uh, ik heb een bedrijfje dat heet Ik ga naar Sevilla. En uh, wij ver, verhuren studentenkamers aan uh, Nederlandse Erasmus-studenten. die hier komen mm -hmm. studeren. Mm -hmm. Normaal gesproken uh, gedurende het semester. Dus ja. vijf, zes maanden, zeg maar. En, ja, en dat is wel eigenlijk wel een hoogtepunt voor mij. Ja. Dat moet ik wel heel stiekem zeggen, maar het dieptepunt is dat. Dat, dat, dat, dat, ik, dat ik hier helemaal geen werk heb, joh. Nee. nee. Dat is echt een dieptepunt. het is zwaar dramatisch. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe je dat? Ja, nou ja, in je mijn bezuinigen. geval... Ik, ben dus, ik heb dus gewoon een eigen bedrijf opgezet. Ja, ja. ja dat maar... gaat wel goed, hoor. dus Dat is echt wel een hoogtepunt, hoor. Dat geeft echt een kick. Oh, het bedrijf, dat loopt, dat loopt nog wel dat goed. Dat loopt de crisis. echt wel heel erg goed. Dus maar... je kan wel rondkomen maandelijks? Uh, ja, Net. Net. Net. Ja, je moet ervan uitgaan dat hier het, het, het, het gemiddelde salaris van een uh, Spanjaard... of van iemand die hier woont, laat ik het zo zeggen, dus ook van mij... Uh, ligt rond de 900 euro netto in de maand. Ja, ja, dat is echt goedkoop. En moet je niet denken dat de huren hier lager zijn. Of de, de, de, de, huiz, of de uh, prijzen van huizen, woningen. Maar de rest is wel heel goedkoop in Spanje. Nee, ook niet. Ga maar, maar ja. de supermarkten vergelijken. Nou, ik, uh, ik vond het echt heel goedkoop. Ja, oké, okay, jij in La Palma had je biertjes. Ja, je biertje is hier 1 euro. Maar ga ga geen ga, ga en groenten in de supermarkt kopen. Dat is dezelfde prijs. Oh ja, jij ja, eet geen groenten. Uh, <laughs> nou ja, dat is, nee, nee, maar van mij aan. oké. maar benzine <laughs> bijvoorbeeld is dat is wel gekoop en uh, al, alles wat, wat met horeca te maken heeft. Is benzine goedkoop? is goedkoop. Nee, benzine. Je hmm. moet het je moet, je moet het wel goed zeggen. Benzine is goedkoper dan in Nederland. Maar als je naar de koopkracht gaat kijken, kijk, de benzine zit hier. Ik weet op, op wat zit het nu in Nederland ongeveer? 170. Ja. Zo ja. ja En, hier en, en diesel 1, is ook 1, echt ver boven de euro. Ja, maar hier 120 zit het op, op, ja, op 1,45. En wij verdienen de helft van wat jullie verdienen. Ja, ja, ja. ja. Dus dat is echt dieptepunt. Maar maakt je, maak je dan echt maandelijk zorgen van: ga ik het halen deze ja. maand? Ja. Je hebt ook geen buffer en zo? Nee. Oh, dat is wel Ik heel heb spannend. geen enkele buffer. Nee. Dat is echt, dus echt dat, overleven. Dit is, dit is, maar dat is ook niet maandelijks dat ik me zorgen maak. Ik maak me dagelijks zorgen. Of je het de... Ja, daar, daarom zei ik ook van, wil je nou echt met het, dieptepunt begin, of met het hoogtepunt beginnen? Want we kunnen beter dat hoogtepunt voor het einde bewaren. Ja. Want het dieptepunt is hier heel diep. Ja, ja. Maar ja. slaap je dan nog wel goed? Uh, nee, ik, uh, nee. ik oh, slaap ik, ik nog steeds goed, want ik ben gewoon een slaapkop. <lacht> <lacht> gewoon simpelweg. Maar als ik vergelijk met toen ik nog geen zorgen had, zeg maar, mijn studententijd in Nederland... want ik ben hier na mijn studententijd meteen naartoe gekomen... Dan slaap ik nu slecht. Ja. ja. Dat, in dat geval slaap ik nu slecht. Ja. En je en ik merk, ik Daar het naar je Ik merk bijvoorbeeld hoogte... ook bij mijn vriend dat is zo, hoe dan ook een lichte slaper, geen slechte slaper, maar een lichte slaper. En die slaapt nu echt bagger slecht. Ja. Dus echt niet leuk. Zielig. Ja. Nou ja, zielig. Ja, ja, we moeten er maar uitkomen met z'n allen. Ik heb ja. vandaag gehoord op het nieuws dat ze nu een... Uh... Heel leuk. Ze gaan nu een nieuw um, um, soort van merk van Spanje lanceren. Hier mm -hmm. um, met een website gaan ze dat doen. En dat heeft een Amerikaanse international opgezet. Oké. Okay. Dat ik denk van ja, dat kan toch een Spaans bedrijf ook? Je ja, steekt dat dan uit aan een Spaans bedrijf? Ja, maar Amerikanen zijn natuurlijk wel heel goed in dat soort dingen. Nou. Oh. Ik had het wel beter van jou verwacht. Ho hoogtepunt. <laughs> hoogtepunt. hoogtepunt. Hoogtepunt. Nou, hoogtepunt. Hoogtepunt komt vanuit een dieptepunt... Mm -hmm. Ik ga eerst het dieptepunt vertellen en dan ga ik uitleggen wat het hoogtepunt is. Um, want ik heb hier heel nee, hard We hebben wel een kwartier van... dieptepunten gehad. Ja, nee, nee maar dieptepunt, dieptepunt. een van de dieptepunten van dit jaar van Spanje is dat de arbeidswet hier is aangepast. En dat betekent dat eigenlijk gewoon de uh, uh, ontslagregelingen versoepeld zijn. Oh ja, dat gaat in Nederland volgens mij ook gebeuren. Ja, nou hier is het heel extreem gebeurd. Hier uh, was de ontslagregeling als je een uh, contract voor onbepaalde tijd had. Ja. Dan had je uh, voor de ontslagregeling sowieso 45 dagen opzegtermijn. En weet ik veel hoeveel geld. Weet ik niet precies. Maar in ieder geval 45 dagen opzegtermijn. Die 45 dagen opzegtermijn is uh, verkort naar uh, 21 dagen opzegtermijn. Om op die manier uh, uh, werkgevers uh, happiger te maken, zeg maar. Om ja. mensen aan te nemen. Oftewel Minder angstig om ja. mensen aan te nemen. Omdat ze later toch wel redelijk makkelijk kunnen ontslaan. Daar komt het gewoon op. Neer. En nu je hoogtepunt. Hoogtepunt. Nou, mijn vriend heeft dit jaar toch een contract voor onbetaalde tijd gekregen. Oh, dat is en, wel echt heel mooi. Het is echt heel fijn. En uh, dat heeft hij in maart van dit jaar gekregen. En dat was voor ons echt een hoogtepunt. Omdat we toen zeiden van nou, ik zit hier nu vier jaar. En toen zeiden we van nou, nu hebben we, ondanks dat de hele uh, rottige wet is aangepast... hebben we toch een beetje stabiliteit. Heel Stop. fijn. hoogtepunt. Mooi einde van dit gesprek. Goed, een positief hè? positief einde. Een positief 2013 in. Precies. Hartstikke goed. Ik hoop je in 2013 weer vaak te spreken. Ja, hoop ik ook. Want het is altijd een hoogtepunt om met jou te spreken. Gezellig, leuk. Oh, wat een compliment. Tot de volgende keer. Hoi. Tot de volgende keer. Doeg. Egel Sibrandi op Curaçao. Ja. Jouw dieptepunt van 2012. Persoonlijk? Ja. Ja, dat is best een ingewikkeld verhaal voor mij. Want ik heb een heel ingewikkeld persoonlijk jaar gehad. Waarin ik onder andere gescheiden ben van mijn vrouw en mijn kinderen. Oh, wat heftig. Dus dat mag wel een dieptepunt nummer. Hoewel ik, nou ja goed, het verhaal is ingewikkeld om op de radio uit te leggen. Maar dat was wel een dieptepunt, Maar je ziet je dan nog wel, toch? Ja, zeker. En ik ben nu wel weer oké. Maar dat heeft halverwege het jaar toch wel dat flink ingehaakt. Ja, ja. Maar zit je nu wel op een punt dat je, dat je denkt... Ik, ik heb iets leuks in de toekomst wat me te wachten staat? Of dat je die ja. toekomst weer zonnig inziet? Ja, nee, absoluut. Absoluut. En eigenlijk is dat ook gewoon echt iets van de laatste maand. Je, je weet op een gegeven moment dat je in zo'n dieptepunt zit van... Nou ja, dit hoort nou eenmaal en hoe erg je het ook vindt... weet ik ook wel ergens van dit zal alweer een keer voorbij gaan. Dat lijkt ja. dan nooit te komen. Nee. Maar als het er uiteindelijk is, dan denk je... ja, zie je, zo werkt het gewoon wel. Dat is een dieptepunt, dan uiteindelijk kom je daar wel weer uit. ja. Ja, en uiteindelijk kan je dan ook zien dat het eigenlijk ook een soort nieuw begin is. En misschien een heel klein uh, beginnetje naar een hoogtepunt weer. Ja, want als je vast zit in een relatie, dan is het natuurlijk ook moeilijk. Ja, alle, clich alle clichés gelden hè, in dit soort situaties ook gewoon. Ja, ja, ja, ja. ja en voor je kinderen vind je het lijkt, lijkt het me altijd moeilijk. Ja, dat want, is het ook. Dat is het ook het allerergste. Want die zullen het, natuurlijk hoe dan ook ergens daar iets van, van meekrijgen en ergens een, een beschadiging oplopen. Ja, dat hoop je natuurlijk niet. En je doet je alles aan om dat niet zo te laten zijn en ik denk dat het op zich ook niet, niet hoeft. Nee. Hè, we kennen allemaal, allemaal wel... Maar je wordt altijd doorgetekend natuurlijk. Ja, tuurlijk. Een positieve invloed zal het niet snel hebben. Nee, ja, nee. Tenzij je daarvoor iets uit een hele slechte, moeilijke relatie komt met alleen maar slaan en schelden en dat soort dingen, dan zou het beter zijn. Maar ja. dat was in mijn geval niet zo. Nee, nee. Je hoogtepunt. <laughs> Wat een <laughs> nou, overgang. Dat heeft met mijn werk te maken. Je weet dat ik uh, werk bij een radiostation... en we zijn dit jaar verhuisd. Mm -hmm. uh, we zaten al op het strand, maar we zijn verhuisd naar een andere locatie... op datzelfde strand. En ja, we zijn daar in, in, in zo'n prachtig mooie locatie terechtgekomen... in de studio die gewoon nog geen 25 meter van de zee afstaat... die ik helemaal zelf oh. heb mogen ontwerpen en maken... en inrichten en uh, mee opbouwen. Ja, dat was echt wel, uh, wel koninklijk om aan mee te werken. Uh, mag ik even vertellen hoe, hoe het hieruit ziet... Als ja. dus je zo'n grauw grijs kantoorgebouw voorstelt, ergens uh, eind jaren tachtig gebouwd is, ja. dan is het nog grijzer. <laughs> ik, en ik hoorde net je... jullie weerbericht net onstuimig, dus ik, ik, ik benijd je even niet mee. Nee, ja, maar het is, hier, het is echt zo'n kantoorgebouw. Gewoon, ik zit boven het systeem. Ja. Uh, Plafond. En er is net een man die heeft, nou, dat is heel lief hoor, die heeft hapjes binnengebracht. Maar het, het is echt op zo'n zo uh, plastic bordje met van die gekopen borrelnootjes. <laughs> en van die, van die laffe laf Ja, het is echt heel erg. Om, bij jou is het, zo, is het zoveel beter? Uh, dat, wat dat betreft, als je bedenkt dat als ik wat, wat wil eten, dan ik naar buiten lopen binnen... Een meter of 15 bij een, een beachbar staan. waar ik kan kiezen uit de meest exotische cocktails. ja, dan is het wel een beeld van verschil. Ja, ik was al. dat heb ik ook keer verteld. ik dacht van. Nou, Dolfijn FM. Dat, zo, heet, zo heet je radiostation. Ik dacht, nou, mm -hmm. dat is echt het mooiste om daar te werken. toen ik op Curaçao was, dacht ik dat. maar. dat het nu ook nog op het strand zit. dat is helemaal jaloersmakend. Ja, dat is het. Dat is jaloersmakend. En dan. En hebben jullie ook echt technici en zo? <lacht> Nou, kijk, we zijn een klein station, hè? dus we doen het meestal gewoon zelf. We werken met z'n vijven, oh, ja. fulltime. Dus je bent dj en ook gewoon uh, alles, alles er om dat Johnson vandaan in te houden. Wat dat wel heel erg leuk maakt. Ja, ja, super, super. Nou, ik hoop je in het nieuwe jaar weer vaak te spreken. over. Uh, onder andere je radioavonturen, maar ook je eigen persoonlijke avonturen. Leuk je Absoluut. dit jaar in ieder geval een paar keer gesproken te hebben. Fijne jaarwisseling voor jou ook. Jij ook. En een goed 2013. Yep. En een petit in Shanghai. Ja. Heb je ook nog zo'n heftig dieptepunt meegemaakt? Of was het allemaal iets vrolijker nee. voor jou? Nou ja, mijn, mijn dieptepunt was waarschijnlijk dat ik zojuist op Nationale Radio heb toegeven dat ik een duffe doos ben voor de rest. <laughs> nee, dat is een, of, een grapje hoor. Mee. Dat is een grapje. Nee. Je hebt wel gelijk hoor, je hebt wel gelijk. Nee, um, nee het, was, het was eigenlijk wel een goed jaar niet per se een uh, heel, die, heel erg dieptepunt noemen, maar dat is toch goed? Ja. Ja, dat is heel goed. Ja, als er maar ook hoogtepunten ja. zijn. Als het heel vlak is, dan is het ook weer niet goed. Nee, het was gewoon... Uh, 2011 was... Het uh, was, was gewoon een jaar... waarin ik veel dingen ben begonnen. En alle beginnen is moeilijk, zeg maar. En, maar, maar, maar uh, ik wil het graag hebben over 2012. Kan dat ook? Ja, daarom. Maar I, oh, nee, jij zei in, 2011. 2012. <laughs> ja, dat oh, okay. was 2011. En in 2012 ging alles beter. Dus wat dat betreft... Uh, 2012 gewoon een goed jaar. Ja, en wat, en wat uh, is het hoogtepunt uit dat jaar? Voor jou? Um, nou, ik denk gewoon over het algemeen mijn werk. Ik heb gewoon ontzettend leuke, interessante opdrachten. En de dingen die ik heb opgezet, die lopen, lopen hartstikke goed en, en gaan steeds beter. En dat is iets... Wat uh, was het leukste iets dat iets je het al hebt, hebt opgezet? Uh, ja, mijn, mijn fietsen, ik denk dat het een fietsenproject wel het leukste is wat ik heb opgezet. Met, uh, met 15 oranje fietsen door Shanghai crossen. Dat blijft blijf leuk. Ja, dat is een soort to toeristische attractie daar, hè? Die ja, hebt en, ja, En er wordt ook ja, goed bezocht. Ja, ja, ook dat gaat ja, goed. En het gaat ook steeds beter. Dus uh, geen reden tot klagen. En de liefde? Um, ja, dat, dat ging even minder. Oh. Um, maar dat was ook wel weer goed, zeg maar. Dus uh, dat ga ik ook geen liefde noemen, nee. J jullie hebben een crisis gehad, maar dus zijn jullie sterker uitgekomen? Nou, ik wel. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar, oh, dat nee. is... Oh. Is uit. Het is uit, maar we zijn, nee, we zijn nog steeds ontzettend cliché. we zijn nog steeds heel goede vrienden, dat is wel echt zo. Oh, maar dat is alleen maar fijn, toch? Regelmatig. Ja, daarom. Het was, het was uh, goed, het was lange zo lang het was fantastisch, en toen was het gewoon klaar. En, uh, op zoek naar, ik naar een nieuwe. Was er vast genoeg leuven om opgaan op te halen. Misschien met okay, oud en nieuw. Op zoek naar een nieuwe. Ja, nou, dat, misschien moet ik dat dan gewoon, want ik had in het begin van 2012 had ik geen voornemen gemaakt, maar gewoon gezegd: oké, okay, dit gaat gewoon een beter jaar worden en we gaan het gewoon doen. Misschien moet ik dat gewoon met deze insteek 2013 beginnen. Ja, op zoek naar de nieuwe liefde. Toch? Ja, man. die valt gewoon in je schoot, toch? Nou, als je 29 bent, niet meer, hoor. Dan oh, moet je wat je ook... ik van nee. me van je. <laughs> nee, die, vast, die gaat vast wel een keer in je schoot vallen. Toch? Ja. ja. Gaat gebeuren. 2013 wordt jouw liefdesjaar. 2013. Oh, jee. <laughs> Je moet wel vertellen als Kijk het er gebeurt. Nu hè? Uit. Ja, dan moet je wel meteen naar de radio bellen. Oh ja, ik zit er. <laughs> ik ik, ik ontkom er niet aan. Bedankt voor dit jaar, voor je leuke verhalen. Absoluut. Leuk dat, je de, dat ik het met je kon delen. Tot de volgende keer. Absoluut. Doeg, goeie jaar, Slim. Jij ook. Hoi. Luba Corbet, Brazilië. Goeiedag nogmaals. Was 2012 voor jou ook een prima jaar? Zoals bij Ellen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, want jij, die, die, die hostel die loopt hartstikke goed. Ja, we hebben begin dit jaar een tweede hostel kunnen openen. Dus uh, dat was uh, na heel veel werken zeg maar, uh, gelukt. En uh, dat loopt uh, ja, met de maand beter. Dus daar zijn we heel blij mee. En de liefde? En, uh, sorry? En de liefde? Nou, ik ben uh, gelukkig getrouwd al uh, een paar jaar. Dus uh, dat zit ook goed. Het dus is, uh, is ook alleen maar beter gegaan. Want... Ik kan wel voorstellen dat als je twee hostels hebt... en je hebt het daar echt heel druk mee... dat je dan minder tijd voor elkaar hebt. Nou, we woonden eerst in een van de hostels. Dus toen zaten we echt 24 uur op ons werk uh, per oh, dag. Ja. En we zijn dit jaar dus in een appartementje getrokken... waardoor we toch een beetje meer uh, afstand uh, fysiek hadden van de hostels. En uh, daardoor werd eigenlijk alles beter. Ja. Dus dat, uh, dat zit wel snor. Zijn er ook nog vervelende dingen gebeurd? Dat moet toch wel? Uh, um, nou... Vervelende dingen. Ja, dat is weer... ja, ik heb alles wel leren relativeren, hoor, sinds ik... Uh... Hier uh, woon. Dus ik, ik spreek al niet meer zo gauw over vervelende dingen. En ook op, op het werk bestaan ook geen problemen meer. Want het personeel heeft het dan over problemen. En dan denk ik, ja, maar dat is geen probleem. Dat is een situatie. En okay. dat heb ik nu ook merk ik een beetje met het woord vervelend. Dat ik, ja, god, nee, er zijn geen nare dingen gebeurd. Alles, ja, nou ja, goed. Weer dat woord gezondheid. Nee, nou ja, vervelend maar is ben het. Ook is, ik sprak net Arnika, die, die, die uh, moet ja, elke dag uh, even stress of ze, of ze het wel haalt, zeg maar, ja, qua, qua financiën. Nee, ik heb het gehoord en de echtscheidingen en de kinderen. En, en nou, ja. dat, dat is gelukkig allemaal niet hier. We zijn wel wat nerveuzer voor de komende tijd, omdat het ook wel wat rustiger is dan voor, de voorgaande jaren. En er is meer concurrentie. Dus we zijn wel zenuwachtig, maar we proberen ons wel ja, op bepaalde manier aan te passen. Mm. Maar vervelende dingen, dat past niet. Ja, ik nee. heb de auto in de park gereden, maar ja. <laughs> nou, dat vind ik best wel vervelend. En niet gewond geraakt. Ja, maar ja, dat was alleen blikschade. Ik hier oh. mijn, dat was ook een hoogste punt van mij. Ik heb hier in Brazilië mijn, mijn rijbewijs gehaald. Een Braziliaans maar rijbewijs. Maar ja. Een Braziliaans rijbewijs, ja. En uh, dat was sowieso heel leuk en heel grappig. Maar ja, op mijn eerste dag uh, heb ik wel meteen een bunker afgereden. <laughs> maar daar, daarna niet meer. Dus, maar ja. Krijg je dan makkelijk een rijbewijs? Of moet je daar ook zoveel lessen doen als in Nederland? Nou, je, je kan hem ook dus kopen, zeg maar, onder de tafel. Maar dat is mij niet aangeboden of zo via de rijscholen. Maar dat moet je dan zelf op een bepaalde manier vragen. Maar ik dacht, ja, laat ik toch maar gewoon braaf lessen nemen. Want dat was wel nodig. Ik ben geen natuurtalent. Mm -hmm. En hier moet je dus uh, negen theorielessen van vier uur per les volgen. Dus dat is uur theorie. Zo. Dan zit je eigenlijk alleen maar ja, naar een televisiescherm te kijken... hoe je EHBO moet doen en hoe je motor in elkaar zit... En dan heb je in totaal twintig lesuren. En één lesuur is vijftig minuten. Twintig lesuren auto, uh, autorijles. En uh, in principe, als je er niks over zegt, dan zit je gewoon in een soort woonwijtje. Zit je alleen maar rondjes te rijden. En dan ga je alleen maar links afslaan. En dan de volgende les alleen maar rechts afslaan. En dan rij je steeds hetzelfde rondje. Maar ik heb echt aangegeven: goh, ik wil, ja, ik wil leren autorijden. En ik, wil ik wil ook graag als zichtzagen. op. Ik wil graag ik wil graag de grote weg op ik wil harder. Ik wil, ik wil eens een drie kunnen rijden. Yeah. minstens. Dus dat hebben ze wel met me, met me gedaan, dat dat verzocht. Toen heb ik ook een hoger tarief gekregen om, uh, om uh, te betalen. En um, ik ben wel ook in één keer geslaagd. En het uh, eindexamen, zeg maar, is ook erg grappig. Dat, uh, dan moet je gewoon eigenlijk één rondje rijden. Je staat vier keer rechtsaf. Je moet stoppen bij een stopbord. Uh, en uh, je moet uh, inparkeren tussen twee palen die zeg maar. Zijn het al je lessen nog op dezelfde afstand van elkaar afstaan. En dat is dan, ja, je examen. Maar dan wel 36 uur nog... theorieles. Precies. Nee, nee, nee. Ja, 36 uur inderdaad. Ja, nee, ja. precies. Ja, ja. Maar wat ik er nog van weet, dat, dat, uh, ja, dat is de vraag. Dus dat is wel echt een hoogtepunt. En wat was nou het hoogtepunt van Brazilië zelf dit jaar? Nou, ik heb het, ik heb een beetje rondgevraagd wat de mening van andere mensen was. Maar wat, wat, ja, wat wat mensen ook wel met mij eens zijn, wat ik heel bijzonder vind, is dat, uh, ja, Brazil is natuurlijk één groot kordu land. Mm -hmm. En uh, er is nu uh, afgelopen maanden is, is een heel groot uh, proces geweest waar allerlei belangrijke ex-politici, politie politieke kopstukken uh, echt beoordeeld zijn voor minstens tien jaar. Uh, ...gevangenisstraf, straf, omdat ze uh, publieke gelden hebben gebruikt om andere politici om te kopen. En uh, ja, dat was echt wel uh, iets wat uh, dagelijks in het nieuws was. En wat, ik, wel, ja, wat echt wel bijzonder is, ook denk ik naar de buitenwereld toe... ...dat Brazilië echt gewoon probeert gewoon om die corruptie uh, tegen te gaan. Ja. We zijn er nog lang niet hier, maar dat is wel uh, ze, ze zijn niet meer onaantastbaar, de politici hier. En dat is altijd wel zo geweest. Er komt natuurlijk ook weer de welvaart van Brazilië. Die ze op dit moment ja. doormaken. Ja. Ja, nou ja, de grote meerderheid is nog steeds gewoon arm. En niet, ja. Hmm. Dat weet ik niet zo goed. Zo, ik denk gewoon dat de democratie gewoon wat uh, volwassener wordt. Het is natuurlijk een relatief jonge democratie. En ik denk ook gewoon een beetje bij de ontwikkeling wordt van die democratie. En daar hoort dan ook weer welvaart bij. Maar ja, een beetje ingewikkeld. Uh, Verhaal. Ik snap het ook nog niet zo goed helemaal, maar ik denk dat het een Echt. beetje ja met meerdere dingen te maken is. Ik vond je in ieder geval, ik vond het in ieder geval heel leuk je dit jaar een paar keer gesproken te mogen hebben. En we hopen dat je dat we je volgend jaar weer mogen bellen. Is dat goed? Ja, lijkt me ook leuk. Maar ik wil ook graag weten misschien dan in een tweede ronde, of zoiets, wat, wat jouw uh, hoogte en punten waren. Dat lijkt me ook wel interessant. Oh, Oké, okay. dan kan ik in een tweede uur kan ik er wel iets over vertellen. Dat ga ik zeker doen. Moet ik even over nadenken. Okay, kom. Ja, ik heb zoveel meegemaakt. Dus, uh, maar er zijn uh, zeker dieptepunten, maar ook uh, heel veel hoogtepunten. Ja, in het tweede uur gaan we het hebben over uh, humor. Humor in het buitenland. Want we krijgen natuurlijk de oudejaarsconferenten. Dus we dachten, grapjes in het buitenland. Hoe worden die gemaakt en door wie? En we gaan het hebben over ruzie maken en scheiden. Dat heeft natuurlijk te maken met de feestdagen. Dan krijg je relatiestress, dan gaan mensen uit elkaar. Dan wordt er ruzie gemaakt. Dat allemaal in het tweede uur van De Wereld van Filemon. Tot zometeen.